Vandaag gemeente gaan we zien in deze studie wat er met Israël gaat gebeuren en die, met de Joden die daar wonen... vlak voor de komst van de Messias. Dat is het eerste deel. En het tweede deel... van deze studie... wat er gebeurt met het land... vlak... na die tijd. Gedurende die tijd dat de Messias komt... en vlak na die tijd. Zoals u allen weet... zullen de komende jaren... dramatische gebeurtenissen plaatsvinden. En dat in het Midden-Oosten de eindtijdzaken zaken gaan gebeuren, staat als een paal boven water. En vandaag gaan we zien hoe deze zaken specifiek aan de Joden relateren en aan het huidige land Israël. En dat is niet hetzelfde land als uit Israël uit de Bijbelse tijden. Niet precies, mag ik zo zeggen. Als we de profetieën over Juda gaan bestuderen en we zien de wereldgebeurtenissen om ons heen, dan wordt het duidelijk dat we ons inderdaad aan het einde van een tijdperk bevinden. Vandaag zal ook duidelijk worden dat de inwoners van het huidige Israël, de Israëli's, de Joden, het middelpunt zullen zijn van vele profetieën uit de Bijbel. Maar om een volledig begrip te krijgen wat de Bijbel over de Joden te melden heeft, moeten we eerst begrijpen dat er een verschil is tussen het huis van Juda en het huis van Israël. Koning Salomo was de laatste koning die over het hele land Israël regeerde, wat bestond uit alle stammen van Israël, alle twaalf stammen. Na zijn dood was er een burgeroorlog en werd Israël in twee verschillende landen verdeeld. De noordelijke stammen, onder leiding van Jerobeam, werden het huis van Israël genoemd. De zuidelijke bestonden uit de stammen Benjamin, Juda en Levi. Die bleven bij de zoon van Salomo, Rehabiam. De geschiedenis van de Bijbel... Of de geschiedenis en de Bijbel vertellen ons dat noordelijk Israël door het Assyrische Rijk veroverd is. Veroverd werd in 718, 721 voor Christus. Israël werd gevankelijk weggevoerd door Assyrië. Wat zegt trouwens God over Assyrië? En Jezaja, 10 hoef je nu op te slaan hoor. Wee Assyrië, de roede van mijn toren en mijn gramschap is een stok in hun hand. Dus God strafte door Assyrië. Maar met Assyrië gaat het ook niet precies altijd heel goed aflopen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. De tien stammen zijn later over de aarde verspreid. Die tien stammen waren weg in 27 voor Christus. Kwamen niet meer terug en ze verloren hun identiteit... En werden bekend als de tien verloren stammen. Het zuidelijke koninkrijk van Juda rebelleerde ook tegen God. En dat werd later door het Babylonische Rijk van Nebukadnezar weggevoerd. Dat gebeurde 140, ongeveer een jaar later 130. Dat was ongeveer in 586 voor Christus. Maar 50 jaar later, onder Ezra en Zerubabel, keerde een aantal van hen naar het heilige land terug. En werd een aanvang gemaakt met de herbouw van de tempel. En dit op last van? Juist. Dit wonderbare feit, dat vind ik zo geweldig. Dat is al 150 jaar tevoren door Jezaja opgeschreven. Zelfs Jezaja wist zijn naam al te benoemen terwijl de man nog ineens geboren was. Dat vind ik een geweldig wonder. Daar is in feite een profetie voor. Niet omdat wij nou eens even gaan uitleggen hoe het zal gaan lopen. Nee, maar om te laten zien van kijk, dat heeft God gedaan. Heeft hij geprofiteerd? Zo is het gebeurd. Een bewijs van Gods bestaan, bewijs of spreken, zou je kunnen zeggen. Als je dat toch zou willen. Toen in 70 na Christus werd Juda volledig als natie verwoest door het Romeinse Rijk en de mensen verstrooid over de ganze aarde. Dat waren de Joden, twee stammenrijk. Zij bleven wel hun identiteit behouden. Komen we zo nog even terug. Maar de afstammelingen van de verloren stammen van Israël... het weggevoerde tien stammenrijk... Ja, die worden naar mijn mening op een aantal plaatsen in de wereld teruggevonden. Zoals onder andere in Noordwest-Europa, Australië, nieuw Zeeland, Amerika. En er is best wel een leuk interessante lectuur over te vinden. Daar gaan we het nu niet over hebben. Over deze afstammelingen en over dat tien stammen. Echter de afstammelingen van Juda, de Joden... ...zijn altijd wel herkenbaar gebleven. En hoe, hoe komt dat, denkt u? Dat komt, maar veel andere mensen hebben misschien ook wel toren gehouden... Maar ...dat komt doordat zij altijd de Sabbat zijn blijven houden. Dat staat ook in de Bijbel, de Sabbat is het teken tussen God en zijn volk. En daarom zijn zij gemakkelijk te identificeren. En daarom hebben de andere stammen uh, van Israël die weggevoerd zijn, die hebben dit merkteken verloren... Want zij hebben zich geconformeerd aan de religies van deze wereld. Waar ze, in de landen waar ze heen gedeporteerd waren. Ze vergaten de Sabbat. Ze zijn ook hun identiteit verloren. En daarom noemen we hen verloren stammen. Wij noemen dat zo. Verloren stammen van Israël. Hoewel ze naar mijn mening niet echt verloren zijn. Maar dat is een ander onderwerp. De afstammelingen van Juda, echter de Joden, hebben zich na vele verschrikkingen die ze hebben meegemaakt... De holocaust ligt nog vers in ons geheugen. Wederom hergroepeerd in het jaar 1947. We gaan naar uh, Jeremia. Vandaag uh, veel uit het Oude Testament. Eigenlijk allemaal het Oude Testament. Ik lees u voor uit Jeremia 30, vers 3. Want zie de dagen komen, luidt het woord des Heren dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heer. Zegt Yahweh. ...en terugbreng in het land dat ik aan hun vader gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Maar wanneer zal dit gebeuren? Nou, dat gaan we later in de studie zien. We gaan nu eerst naar het boek Zacharias. En hier is zeer duidelijk sprake van dat de Joden, de Israëli's... ...in de eindtijd een instrument van oorlog zullen zijn. En dit geeft weer een interessant inzicht hoe God soms dingen doet... Soms gebruikt hij het kwaad in mensen om zijn doel te bereiken. Ja, want de spreuken zegt: De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad. De Joden wordt speciale militaire voorspoed gegeven. omdat God voor hun een taak te vervullen heeft. Wat we zien in Zachariah is dat de Joden in het land terugverzameld werden. om controle te krijgen over Jeruzalem. Ten einde de profetie omtrent de terugkeer van Messias te kunnen vervullen. Ze moeten daar wonen dan. Zacharia 10, als u daar inmiddels bent, lees ik u voor vers 3. Tegen de hedders is mijn toren ontbrand en aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heere der heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als zijn prachtig ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. Vers 5, en zij zijn als helden die door het slijk der straten treden in de strijd. Ja, zij strijden omdat de heren, omdat Yahweh met hen is, maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. Egypte en Syrië, denk er maar even aan, enkele dagen na de Yom Kippur oorlog, Dat is gigantisch op de valie. We zien ook dat de profetieën van Zachariah bevestigen dat de Joden het land Israël en Jeruzalem het middelpunt van deze Bijbelse profetie zijn. Wat uiteindelijk zal resulteren in de wederkomst van Messias. Staat in Zacharia 12, vlakbij. Zacharië 12, vers 2, God spraak het woord van Yahweh over Israël. Al dus luidt het woord van de Heeren. Die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in dienst binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ziet, ziet u wat hier staat, gemeente? Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. Ik, dat is Yahweh. Ik maak Jeruzalem als een schaal der bedwelming. Dus als u zich afvraagt... Hè, waarom deze zaken daar in het Midden-Oosten zo verlopen, dit is de reden. Ja, ga verder met de tekst, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En hier staat, Juda, zo zou eigenlijk het land nu moeten heten. Het land zou eigenlijk Judea moeten heten, in plaats van Israël. Want er bevinden zich daar Judeërs, Joden. Vers 3, te 10 dagen zal ik, dus jawel He? Jeruzalem maken tot een steen, jawel, tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich deelijk verwonden. En alle volkeren in de aarde zullen zich daarheen verzamelen. Daar komen we straks ook nog op terug. Waarom gebeuren deze zaken allemaal in het Midden-Oosten? Maakt allemaal plan deel uit van Gods plan, want Hij doet het zelf. Vers 4, te dien dagen luidt het woord, zeer zal ik alle paarden treffen met verbijstering en hun bereiders met krankzinnigheid. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. Ziet u, over het huis van Juda, Wat is het land Israël nu. De Joden, daarover zal Yahweh zijn ogen open houden. Door alle paarden der naties of heidenen staat er zal ik treffen met blindheid. En recente geschiedenisgemeenten en voortgaande problemen in en om het land Israël tonen de juistheid van deze verse aan. Deze profetieën die ziet u eigenlijk voor uw eigen ogen in vervulling gaan. Sinds 1947 zie je dat ieder die zich met Israël bemoeit een gigantisch pak slaag krijgt. Of op zijn minst in moeilijkheden komt. En het zijn eigenlijk altijd de moslimlanden, hoewel veel groter in aantal redden het niet tot nu toe. Vers 5, dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen... Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here, der heerscharen hun God. Vers 6, de diendagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout... en als een vuurfakkel tussen de huiven. Ze zullen rechts en links alle natie in het rond verteren... en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, de Jeruzalem. Amen. Niemand kan ontkennen, gemeente... ...dat de Israëlische leiders en de Joden als een vuurfakkel zijn geweest tussen de garven. Ze hebben de moslim-buurlanden sinds 1947 verslonden... ...zoals vuur een droge schoof koren zou verteren. De Joden zouden in 1947 direct verslagen hebben moeten worden door hun vijanden... ...omdat ze eigenlijk geen schijn van kans hadden. Maar ze overleefden als een volk en een land... ...omdat het Gods doel was dat ze zouden overleven... ...ten einde de vele profetieën te gaan vervullen, te moeten vervullen... ...voor de komst van de Messias, daarom en daarom alleen. Vers 8, de dagen zal de heren, de inwoners van Jeruzalem beschutten... ...en wie onder hen struikelt zal de dagen zijn als David... ...en het huis van David als God, als de engel des heeren voor hun aangezicht. Denk in dit verband, maar eens terug aan 1947, ...toen de joden hun onafhankelijkheid verklaarden... Hun vijanden kwamen met superieure mankracht en materieel. Toch waren de Israëli's vergelijkbaar met David, die tegen Goliath streed. En zoals David hadden de Joden God aan hun zijde. Door de jaren heen zijn er ongelooflijk veel zaken gebeurd, ongelooflijke zaken gebeurd, in de strijd ten gunste van het land Israël. En misschien zien de Joden dat niet zo, maar het is een bewijs dat van Gods interventie. dat het bewijs is overvloedig. Maar gemeente, denkt u niet, denkt u niet dat dit komt door Israëls gerechtigheid. Want die hebben ze net zo min als alle andere landen in de wereld. Ze hebben alleen bestaansrecht omdat de almachtige een doel en een plan heeft in hun aanwezigheid daar. Allemaal voor het grote plan. Wat we tot nu toe hebben gezien. De voorwaarden die ertoe moet leiden dat de Messias aankomt. ...is de stichting van de staat Israël. Dat moest eerst gebeuren. Misschien heeft u het zo nog nooit gezien. Kan wel zo zijn. De Juda, de Joden... ...moeten volgens de profetieën... ...controle krijgen over de stad Jeruzalem. En dat is gebeurd vanaf 1947... ...of 1948. Maar dan... ...breekt er toch werkelijk een tijd... ...van grote problemen van de Joden aan. die gaat nog aankomen. Want dat gaan we nu ook lezen. Dat moeten we ook... Onze ogen niet voor willen sluiten. Zachariah 13, vers 8. Het gaat in dit hoofdstuk over het huis van David en Jeruzalem. In het gehele land, Zachariah 13, vers 8. In het gehele land, luidt het woord, de sere zullen twee derden worden uitgeroeid. En de geest geven, maar één derde zal daarin overblijven. Vers 9. Dat derde deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal hem smelten zoals men zilver smelt. Ja, hen louteren zoals men goud loutert. Gelouterd worden ze. In het derde deel. Hè. Zij zullen mijn naam aanroepen, ziet u, en ik zal hem verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, ja, wij is mijn God. Dan pas, gemeente, dan pas zullen de joden de naam van God echt aanroepen. Nou, die vreselijke dingen... En als ze dan hè, God aangeroepen, zijn ware naam aangeroepen, dat ziet de Almachtige echt niet als een ijdel van zijn naam. Nee, in tegendeel. En zo lang heeft het geduurd en zo lang gaat het duren voordat de Joden echt zijn naam weer aan zullen gaan roepen. En maar dan verlost hij ook, dan verlost God, wanneer echt de naam van Yahweh aangeroepen. Er komt dus een tijd dat het Joodse Israël veroverd wordt, het land vernietigd en het volk weggevoerd Volgens Bijbelse provinciën zal dit gebeuren, 3,5 jaar, voordat de koning der koningen zal terugkeren. En met de verovering van Israël en de wegvoering en andere trials voor de joden, is het duidelijk dat dit volk weer een vreselijke tijd zal beleven. Maar dat is niet gemeente, dat is te hopen, dat is nooit het einde en nooit het doel bij de Almachtige. Want daarna zal de echte bloeitijd voor Israël, voor heel Israël aanbreken. Maar eerst is er nog de slag bij Armageddon. Zacharië 12, vers 9. dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten. Dit is wel heel belangrijk wat er nu staat. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade der gebeden. Gemeente. Dat moet God eerst doen. Dat heeft hij bij u en mij ook gedaan. Of denken wij soms dat we het van onszelf allemaal hebben? Dat we zelf een goede mensen zijn, zelf een goede die krim, zelf bedacht hebben? Nee. God moet eerst uitgieten. Ook over de inwoners van Juda en Jeruzalem of uh, Israël. De geest der genade en der gebeden. En wat er staat er dan? Zij zullen hem, maar in de grondtekst daar staat, staat mij nog op, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over mij, er staat, er staat aan hem, maar er staat over mij een rouwklacht aanheffen, als een rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over mij bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Wie was die eerstgeborene? Welke eerstgeborene spreken we over? Natuurlijk Yeshua. Yeshua. De diendag refereert aan een tijd, vlak bij de komst van Christus, wanneer de beestmacht en haar allianties in de vlakte van Megiddo verzamelen om tegen Christus de teruggewekeerde Christus oorlog te voeren. Deze legers zullen volkomen vernietigd worden. Joel 3, gaan we nou even in Joel. Klein boekje. Joel 3 vers 11, kan het u gewoon voorlezen. Roept dit uit onder de volken. Heiligt de oorlog. Doet de helden opstaan. Dat alle krijgslieden aantreden. Oprukken. En dan staat er iets wat ergens anders weer precies andersom staat. Maar hier staat nog. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden. En uw snoeimessen tot speren. En de zwakken zeggen. Ik ben een held. Vers 11. Maakt u op. En komt alle volken van rondom. En verzamelt u. Doe. O heren, wij, uw helden daarheen afdalen. Vers 12. Laat de volkeren opstaan en oprukken naar de dal van Jozefat... ...want daar zal ik zitten om alle volken van rondom te richten. Vers 13. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treed, want de perskuip is vol. De wijnbakken stromen over, want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing... ...want nabij is de dag des heren in het dal der beslissing... De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heer brult, ja, brult uit Zion. En verheft zijn stemmen uit Jeruzalem. Zodat hemel en aarde beven. Maar Jahweh is een schuilplaats voor zijn volk. En een vesten voor de kinderen Israëls. Dat dan. Het dal van Jozefat. zoals u misschien weet, is maar net even buiten. Wel een stukje buiten Jeruzalem. Waar de legers van het beest samen. ...met de islam-landen... ...de terugkerende Yeshua... ...willen bevechten in de strijd van Armageddon... ...of Megiddo. Joel 2 staat, ik lees u voor... ...scheurt uw hart en niet uw klederen... ...en bekeert u tot de Heer uw God... ...want genadig en barmhartig is zij... ...langmoedig en groot van goede dierenheid, ...berouwhebbende over het onheil. Want God is geen Sardonische God, onze God. Ik vind het ook vreselijk, maar het moet gebeuren... Wanneer Christus terugkomt en zijn voeten op de olijfberg komen, dan zal hij de joden beginnen te redden uit de handen van hun bezettersgemeente. En ze terugbrengen waar ze ook heen verstrooid waren. En dan zullen de joden zeggen, de woorden die Jezus al uitsprak toen hij wegging. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En dan treedt Zacharia 12 vers 10 in werking. Zacharia 12 vers 10.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 En zal gunst bewijzen aan het huis van David en aan de inwoners van Jeruzalem. En ze zullen bittere wenen, omdat ze dan degene aanschouwen die hun voorvaderen doorstoken hebben. De Messias, waar ze al die tijd onder hebben uitgezien. En inderdaad een rouwklacht aanheffen. Als deze waarheid hun duidelijk wordt, dan heffen ze die rouwklacht aan. Wat hebben we gezien, gemeente, in het eerste gedeelte? Dat de Israëli's een soevereine natie blijven tot de tijd dat God zijn bescherming intrekt. En toestaat dat zij drieënhalf jaar voor Christus' terugkomst weer in ballingschap moeten gaan. Dus, gemeente, hoeven we niet bang te zijn dat voor die tijd Iran, Iran of welke andere natie ze in zee zal drijven. Hoewel ze hard dreigen. Dat gaat niet gebeuren. Maar... De stad Jeruzalem en de Israëli's, de Joden, zullen wel een, stede, een steen des aanstoots en een schaal der bedwelming blijven voor de hele wereld tot de tijd van Christus' wederkomst en de grote slag bij Armageddon. Dat zal gebeuren, dus we vinden het vreselijk, maar God heeft het zelf zo gewild. Nu gaan we naar het tweede deel van deze preek. Dan gaan we het goede nieuws. Wanneer en waarom worden de afstammelingen van Israël, van Israël, weer terug naar hun land gebracht? Als ik over Israël spreek, spreek ik over de stammen. Na de slag bij Armageddon zullen de huidige afstammelingen van Israël, die alles overleefd hebben, weer verzameld worden. En vanuit de landen, vanuit God dan, verstrooid dat, want God weet wel waar ze zijn. Maar om dit te verstaan en te begrijpen, al deze profetieën, moeten we eerst begrijpen hoe dit relateert aan de dag des Heren naar de wereld en de mensheid. En met name waarom God een nieuw land Israël wil oprichten onder zijn zorg en bescherming. De schepper God bracht de Israëlieten uit Egypte, omdat hij een doel en een werk voor hun te doen had als een natie onder hem. Dit volk zou een natie... ...van priesters zijn die Yahweh en zijn plan van redding van de mensheid op aarde zou representeren. Het volk Israël werd zelfs uitverkoren om een voorbeeld van Gods manier van leven te zijn... ...zodat ze een voorbeeld zouden zijn voor de anderen... ...om uiteindelijk redding en een eeuwig leven in het gezin en het koninkrijk van God te kunnen mogen ontvangen. Het was het verbondsvolk gemeente, het is het nog. Na... Nou, Christus om Gods koninkrijk op aarde te vestigen, zullen de afstammelingen van Israël dan ook naar hun erfdeel worden teruggevoerd, waar ze tot een wereldmacht worden omgevormd, ten einde hun nationale taak uiteindelijk te mogen kunnen gaan vervullen. En gedurende deze toekomstige tijd zal het land Israël hun verantwoordelijkheid als voorbeeld van Gods manier van leven wel oppikken en uitdragen naar de wereld. Toen ze voor de eerste keer door God in het beloofde land gebracht werden, toen hadden ze er nog geen oren naar. De stad Jeruzalem zal weer het middelpunt van aanbidding worden van de Almachtige. Aanbidding. En Jezus Christus, Yeshua, zal zijn vaders regering en godsdienst aan de wereld doen zien en bekrachtigen. Hij is dan de vertegenwoordiger van Yahweh op aarde. Je zou kunnen zeggen... Yeshua is dan Yahweh, want dat staat er ook ergens in Zachariah 14, dat Yahweh dan op die daar staat. Natuurlijk is die het dan ook. Hij is het niet echt, maar hij is het beeld van Yahweh. Die icoon van Yahweh, net zoals wij zeggen van, toen we vroeger die gulden nog hadden, ik wou dat hij er nog was of die rijksdaalde, maar het beeldenis van Beatrix opzit. Dan zeggen we, ja dat is Beatrix. Ja, dag, natuurlijk, dat is, dat is de beeldenis. Beatrix niet echt. Zo moeten we ook wij zien natuurlijk. Hij, hij is wij hij vertegenwoordigt Yahweh. ja is de hemel. We zijn dus nu aangekomen in de tijd van het begin van het millennium. Van het duizendjarig Rijk. En Yeshua zal dat, zal dat mogelijk maken aan de wereld aan te bieden. Ewig leven, redding aan te bieden. eeuwig leven te ontvangen voor ieder mens gemeente. Dat is uiteindelijk het doel. We gaan naar Deuteronomium, we blijven in het Oude Testament, Deuteronomium 30, wat verhelderend te vertellen daarover. Deuteronomium 30, vers 1, wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, hè, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van alle volken naar wie gebied de Heer uw God u verdreven heeft, en wanneer gij dan... Tot de Heer, uw God u bekeert en naar zijn stem luistert overenkomstig alles wat u heden gebied Gij en uw kinderen met uw geheel uw hart en met geheel uw ziel. En weet uw gemeente. Dat doet God zelf. Dat hebben we net in Zacharia gelezen. Wij kunnen dat niet. Ik, we hebben net gelezen: ik zal over het huis van David, ik zal over het, en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten. De Geest en genade en de gebeden. God plaatst zijn geest in ons als hij dat niet doet. Dat we het niet. Vers 3, dan zal de Heere, uw God, in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken naar wier gebied de Heer, uw God, u verstrooid heeft, ziet u? In deuteronomium. Al waren uw verdrevingen aan het einde des hemels. De Heere, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. En de Heer, uw God zal u brengen naar het land dat uw Vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten. En hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Die, die tijd staat nog te wachten, een geweldige tijd. Dus het werd al aan Mozes duidelijk gemaakt. En ook in Joel 3 kunnen we lezen dat Israël weer bijeenvergaderd zal worden. Want we moeten dat die twee bewijzen hebben. Joel 3, vers 16. En de Heere brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem. Zodat de hemel en de aarde beven, maar de Heere, ja is een schuilplaats voor zijn volk. Zie u? En een vesten voor de kinderen Israëls. En gij zult weten dat ik de Heer uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En vreemdelingen zullen er niet meer doorheen trekken. Vers 18 van Joël 3. dien dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen druipen. En de heuvelen van melk zullen vloeien. En alle beken van Juda dan van water zullen stromen. En een bron zal uitspringen uit het huis des Heeren. En zal het dal van Sittim drenken. Egypte zal tot een woesternij worden. En Edom tot een wildernis vanwege het geweld. De kinderen van Juda aangedaan. Dat hebben ze gedaan. In wie land zij onschuldig bloed hebben vergoten. Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid. En Jeruzalem van geslacht tot geslacht. Vers 21. En ik zal hun bloed onschuldig verklaren. Dat ik niet onschuldig verklaard had. Zie jij had het niet onschuldig verklaard. En de Heer zal blijven wonen op Sion. Dat we zeggen... Zijn vertegenwoordiger, zijn icoon, Ja, Yeshua. Degene met de naam boven alle namen. En dit zal allemaal gaan gebeuren na de terugkeer van Yeshua. Want dan, dan wordt er een nieuw verbond geïnstitutioneerd. En dat kunnen we lezen in Ezekiel. Ook was een prachtige grote profeet. 34. Ezekiel 34, vers 12. Nieuw verbond. Zoals een herder naar zijn kudde omziet wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik, zegt Yahweh, naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. En die schapen, gemeente, zijn Israël en Juda. Vers 13. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze wijden en op hoge bergen van Israël zal een weideplaats zijn. Daar zullen zij zich lederen, legeren op een goede weideplaats. En zullen zij in een vette weide grazen op de bergen van Israëls. Gemeente, er kan geen nieuw verbond gemaakt worden met Israël, zolang het niet één land is Eén volk is, één natie is. En dat is pas zover, dat gebeurt pas na de wederkomst. En vlak na het bijeenbrengen van alle stammen van het volk Israël, zoals we zo even gelezen hebben. Kan er in één dag, één land, één volk geboren worden? Ja, zegt Isaiah, en dat gaat ook gebeuren, en is nog niet gebeurd Jezaja 66 vers 8 wie heeft zoiets gehoord en wie heeft iets dergelijks gezien wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren maar Sion heeft nauwelijks tweeën gekregen of ze haar kinderen zou ik ontsluiten zegt de Heer en niet doen baren of ben ik één die doet baren en toesluit zegt uw God een retorische vraag natuurlijk God belooft dat het huis Israël en Juda uit ballingschap zullen terugkeren naar het beloofde land. En dat gaat nog gebeuren. En dat staat in Jeremia 30, vers 3. Heb ik misschien al gelezen. Want zie de dagen komen, luidt het woord, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda twaalf stammen een keer zal brengen, zegt de Heer. En, en terugbreng in het land dat ik aan hun vader gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Zie gemeente, en hier spreekt Yahweh niet alleen over Juda, over de Joden, want dat is maar één of twee stammen. Maar er zijn twaalf stammen. God zegt dat hij een keer brengt in het lot van Juda en Israël de andere tien stammen die op het ogenblik verloren noemen ze zijn. Maar God kent ze. En ze zullen ook terugkeren naar het land wat God aan Abraham beloofd heeft. Dus, de tekst. Kan er in één dag een volk, land, natie geboren worden uit Jezaja 66, wat we net gelezen hebben... kan eigenlijk alleen maar na de komst van Messias bekrachtigd worden. We gaan verder in Jeremia 30, vers 17. Want ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen... luidt het des Heer, omdat men u Sion de verstotenen noemt... degene naar wie niemand vraagt. Vers 18, zo zegt de Heer uit Jeremia 30... Zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob... En over zijn woningen zal ik mij ontfermen. De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden... en de burcht op zijn rechte plaats tronen. tronen. Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen. Vreugdige druis, ik zal hem vermeerderen... en ze zullen niet verminderen. Ik zal hun tot eer brengen en ze zullen niet veracht zijn. Zijn zonen, vers 20, zullen zijn als eertijds. Zijn vergadering zal bestendig voor mij zijn... En aan al zijn verdrukkers zal ik bezoeking doen. Zijn vorst zal hem uit hem voortkomen. Zijn vorst, gemeente. David Yeshua. Zijn Heerser uit zijn midden opstaan. En hem zal ik doen naderen dat hij tot mij genaken. Want wie zou zijn hart en borgtocht kunnen geven om tot mij te genaken? Laat het woord, de Dan zult gij mij tot één volk zijn en ik zal tot u één God zijn. En hier gaat het ook niet trouwens alleen, gemeente, over een volk wat fysiek verstrooid was. Maar ook over alle mensen die, geva die gevangen zaten in, het, in, het, in, het, uh, in de verkeerde godsdienst. Noem het maar het Babylonische systeem van deze wereld, van deze godsdienstige verwarring. We zullen eens kijken over welk gebied, gemeente, dat is misschien ook wel interessant, al deze beloften die we nu net gehoord hebben van God aan Israël zich zullen uitstrekken. Het land wat aan de Israëlitische afstammelingen van Adam, Abraham beloofd is, ligt tussen de Nijl en de Eufrates. Een conservatieve schatting zegt dat het ons dat het handelt om wat denk u, hoeveel miljoen. No, nee, hoeveel eh, vierkant kilometer. Miljoen, miljoen, een miljoen vierkant kilometer. Duizend bij duizend. Dat is aan Abraham beloofd. Toen. Bijbels bewijs, bonnetje. Genesis 13. En de heren zeide tot Abram nadat lot zich van Genesis 13, vers 14. De zeiden tot Abram, nadat het lot zich van hen gescheiden had, van hem bescheiden had, slaat toch uw ogen op en zie van de plaats waar Gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen. Want het gehele land wat Gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altijd geven. En ik zal uw nageslacht maken als de stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. En dat is het land, gemeente, dat aan de Israëlieten gegeven zal worden na de terugkomst van de Messias als koning der koningen. En hij, Jeruzalem, zeg maar, als zijn hoofdkwartier van zijn, zijn vaders uh, regering op aarde gemaakt zal hebben. Er komt een nieuw verbond. En ieder die het beloofde land binnengaat zal in harmonie met God de Vader en met Jezus Christus zijn. Er zullen geen oproerrijers binnenkomen. Geen bomgordels. Ze hebben inmiddels een lesje wel geleerd. Jeremia 31 zegt dat prachtig. Vers 31. Zie de dagen, zegt Jeremia 31 vers 31. Zie de dagen komen, luidt het woord de heren dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam. Om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord de heren. Ze stemden er toen maar al te graag mee in. Vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen. Luidt het woord Deseren, Ik zal mijn wet in hun binnenste aan. En die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot de God zijn. Zullen mij tot de volk zijn. En dan pas kan God zijn wet in hun harten opgeschreven hebben. En ook in onze harten. Want gemeenten. De actie komt niet van u en van mij. De actie komt altijd van onze vader. Vers 34: dan zullen zij niet meer en ieder aan zijn naaste en een ieder aan zijn broeder leren: 'Ken de Heer, want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord, de heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Het ziet er goed uit. Het ziet er heel goed uit. En weet u wat zo mooi is? Het allerlaatste vers van dit hoofdstuk. Er zal niet meer vernield en verwoest worden in eeuwigheid. En de profeet Jeremia, we hebben nou toch al aardig wat profeten gehad, dus het bewijs moet toch groot zijn. De profeet Jeremia spreekt in hoofdstuk 50 ook over deze tijd waarin de afstammelingen van Israël uit alle landen weer, weer bijeenvergaderd zullen gaan worden. Nadat Gods boosheid op het Babylonische systeem. dat de aarde in haar greep hield. zijn verwoestende uitwerking op de hele wereld heeft gehad. Jeremia 50, vers 3. Want er rukt een volk tegenop uit het noorden. dat zijn land tot een woestenij zal maken. zodat er geen inwoner in is. Zowel mensen als dieren zijn gevloden, verdwenen. Vers 4. In die dagen en te dien tijden luidt het woord des Heeren. Zullen de Israëlieten komen. Zij en de Judeërs tezamen. Ziet u. Al wenend zullen zij voortgaan. En de Heere hun God zoeken. Naar Sion zullen zij vragen. Op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. De weg daar naartoe. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heere In een eeuwig verbond. Dat niet vergeten zal worden. Gemeente. Hier zien we een bekeerd en berouwhebbend volk. Die wensen de weg van God te volgen. God de Vader zal alle zonden van zijn volk witwassen, gemeente. En dat is een woord wat niet zo gunstig bekend staat in onze menselijke termen. Maar als God het doet, is het goed als Hij het witwast. Hoe doet Hij dit? Gewoon op dezelfde manier, zoals wij. Dat hebben wij, u en ik, meegemaakt. Door berouw en bekering en het offer van zijn Zoon, Jezus Christus. Voor de vergeving van zonden. Zij worden rein gemaakt. En wij worden rein gemaakt. Door het bloed van de Christus. En zullen als rechtvaardige mensen voor God staan. Ik kan niet zelf rechtvaardig worden, gemeente. God de Vader gaat ons witwassen. wassen. Jezaja 2. Je zei 2, vers 2. De tien dagen zal wat de Heer doet uitspuiten tot sieraad en heerlijkheid zijn en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. En het zal geschieden dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten. Ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven. Wanneer de Heer het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen. en de bloedvlekken van Jeruzalem eruit zal hebben weggespoeld. door de geest van gericht en van uitdelging. Vers 5. Dan zal de Heer over het gehele gebied van de berg Sion. en over de samenkomsten die daar gehouden worden. De, desdaags een wolk scheppen. en desnachts nachts een schijnsel van vlammend vuur. Waar hebben we dat eerder gezien? Want over al wat heerlijk is. zal een beschutting zijn. Ja, zo was het ook in de woestijn toen Israël voor de eerste keer door God uit, sla, uit slavernij gered werd. Ook een beschutting was God. Ook toen een verbond. Daar hebben ze zich niet aan gehouden. Konden ze ook niet. Nu zullen ze wel de, door, de hun door God toebedeelde rol als voorbeeldnatie gaan vervullen. Maar dan is ook Christus, de Yeshua, Gods zoon, hun helper. Vanuit Jeruzalem, van waaruit de hele wereld zal geregeerd gaan worden. Om te besluiten, gemeente, wat hebben we vandaag gezien? In het eerste deel hebben we gezien wat God met het land, Israël en de Joden. van anno 2016 en in de nabije toekomst van plan is. Een deel van deze profetieën is al vanaf 1948 in vervulling gegaan, toen de Joden uit de hele wereld in Israël een staat stichten. Zij zullen in Israël en Jeruzalem blijven, vlak tot de wederkomst van Yeshua. Ja, wij retten, betekent dat geweldig. Dan zal er nog één gigantische verdrukking over Jeruzalem en over het land Israël komen. Weinigen zullen hier aan snappen. En dat zal duren 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden. Daarna zal Israël en Juda tezamen gebracht worden. En gaan wonen in het land wat God, de Vader aan Abraham beloofd heeft. Dat is na die drieënhalfjarige eindtijd. En we hebben gezien dat dit een veel groter gebied betreft dan het huidige Israël. Wat we nu kennen als Israël. Zij zullen eindelijk de modelnatie zijn zoals God het al lang geleden voor hun zo bedoeld had. Het laatste schriftgedeelte gemeente. Zachariah 8 Vers 20. Zo zegt de Heer der Heerschade: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen: laten wij toch heen gaan om de gunst des Heeren af te smeken. En om, ja, wij, om de Heer der Heerschade te zoeken. En ook ik wil gaan, gemeente. En als Zagriya dat wil, dan willen we dat toch allemaal. Ja, vele naties. Heidenen en machtige volken zullen komen om de Heere der heerschade te... ...Jeruzalem te zoeken en de gunstersheren af te smijken. En dan, gemeente, is Israël die meneel natie. En dat wordt dan alom herkend. Vers 23. Zo zegt de Heere der heerschade. In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van een Judeese man, een Joodse man. En zeggen... Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God, dat Yahweh, met u is. Dat we uitzien naar die tijdgemeente en hopen dat men onze slip vastgrijpt.